Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De behandeling mogen staken van een zieke baby. Eerder stelde een Britse rechter de artsen al in het gelijk. De ouders van het kind zijn fel tegen het stoppen van de behandeling. De baby van tien maanden leidt aan een zeldzame ziekte... waardoor zijn spieren steeds verder verslappen... en zijn hersens beschadigd raken. Hij kan zich niet bewegen, is doof en kan niet huilen. De ouders willen het kind meenemen naar de VS... voor een experimentele behandeling. De artsen denken dat die geen hoop op verbetering... Zij willen de baby een waardige dood geven. De Schotse premier Sturgeon stelt een nieuw referendum uit over de vraag of Schotland onafhankelijk moet worden. Het uitstel is een gevolg van het verlies dat haar partij heeft geleden bij de Britse parlementsverkiezingen begin deze maand. De SNP verloor 21 zetels. Dat wordt uitgelegd als een teken dat veel Schotten een vertrek uit het Verenigd Koninkrijk niet aandurven. Het Stedelijk Museum in Rotterdam heeft negen kunstwerken ontvangen van verzamelaar Hans Sonneberg. De werken zijn van leden van de Cobra-beweging. De geschatte waarde is ruim een miljoen euro. Er zit een bronzen beeld bij, een schaal van keramiek en zeven schilderijen. Onder andere van Karel Appel en Constant. 220 Berlijnse politiemensen die waren ingezet voor de G20-top in Hamburg... zijn nog voor het begin van de top teruggestuurd naar Berlijn wegens wangedrag. De jonge agenten vierden uitbundig feest... en gedroegen zich volgens de Hamburgse politie onfatsoenlijk en onacceptabel. Sommigen plasten tegen hekken... en een vrouwelijke agent zou alleen gekleed in een badjas... met een wapen in haar hand op tafel hebben gedanst. Volgens de Duitse media was er ook sprake van openlijk geslachtsverkeer... Het weer geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur vannacht tussen de 15 en 18 graden. Morgen in de loop van de dag neemt de kans op een bui weer toe. Ook met onweerweer, vooral in het oosten en noordoosten. En het wordt van 21 tot 25 graden. Dit was het en Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En ZFM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu.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 Ja, goedenavond leuk dat je luistert naar Kasper Gurson in de avond. Ik uh, presenteer dit komende uur. Verzoekjes kunnen worden verstuurd via de Facebook. Mijn Facebookpagina is Kasper ZFM. En je uh, kunt me natuurlijk supporten met een like. Of uh, even de pagina volgen. En uh, verzoekjes kunnen worden ingestuurd uh, via deze pagina. Maar uh, voordat ik, dat, uh, ik zie de zie al weer binnen schomen. Heb ik eerst nog een nummertje van Alessia Kera's Cars to You be Beautiful. Hier op ZFM Zandvoort. Zoals ik al zei.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 After the face is made, but there's a hope. say Keep up, players only, come on Put your pinky, rings up, up Dat was Bruno Mars. 24 for Key Magic. En ons eerste verzoekje is binnen. En dat is. Um, Affici met de Knights. Dus hier bij het eerste verzoekje. Affici met de Knights.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 wild live for younger days. Think if ever you're He said one day you'll leave this world behind. So live a life. they can't put out, carve your name into those shining stars, he said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours, I'll guide you home no matter where you are, one day my father he told me son don't let it sleep away, when I was just a kid I heard him say, when you get over your wild heart will live for younger days, you can't even feather your face, he said one day. So live a lie. Falling to the ground. <laughs> Taxi driver, sun is rising. Down the sirens, keep on driving. Flashing light. Like oh, what a water night! I miss your bed. Als een royal concept met On Our Way. En uh, aangezien het de afgelopen week. Afgelopen weken. Zo goed en zo mooi heeft Het zonnetje heeft geschijnd. We willen allemaal weer terug. En speciaal omdat we het zonnetje weer terug willen. Een nummer. Waarvan het, zon, het zonnetje gaat schijnen. It's in Grosso. is Actful Ingrosso. Sun is shining. Hier op CFM Zandvoort. Wrapped around my soul. Heart forgiven. Heart forget. Faith is in our hands. Castles made of sand. No more guessing. No regret Of het gaat schijnen. Of de zon gaat schijnen. Dat ga ik u nu vertellen. En. Uh, als de techniek. Uh, me niet in de steek laat. Even kijken. Laatste techniek me niet in de steek. Nee, zeker niet. Het weer van Meteor Group. Voor vandaag en morgen. Vanochtend is het nevelig, maar ook mist. Of dichte mist. In de loop van de zon och, van de ochtend verdwijnt de mist. Voor de rest is het dan vrij mooi weer met de zon, maar in het noorden meer bewolking. Bij weinig wind wordt het 14 tot 16 graden. Morgen komt er vanuit het noordwesten meer bewolking opzetten, maar op veel plaatsen blijft het wel droog. Het wordt 12 tot 14 graden. Woensdag valt er een buitje bij slechts 11 graden. Dit weer wordt afgehaald van het 538-customer.meteo.nl. En dan nu Wiz Khalifa met Charlie Poet. See you again uit de Fast and the Furious film. Hier op CFM Zandvoort.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 Let me tell you. when i see you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 ZFM Zandvoort.nl Zandvoort.nl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 Getta en Sam Martin Met Dangerous Zoals ik net al zei Ik heb een Facebook pagina Casper Heeft momenteel 11 likes En ik denk dat we daar uh, Toch zeker wel 20, misschien 30 likes van kunnen maken Dus ik zeg uh, Ga naar Facebook Typ in Casper ZFM en uh, druk op de knop vind ik leuk. En dat uh, vind ik ook inderdaad leuk. Maar uh, wat nog leuker is, is dat ik het volgende nummer mag aankondigen. En dat is Digidex. En uh, samen met J.W. Roy. En dat is uh, Treur Niet. Hier op Zia FM Zandvoort. Het is half tien. Dat betekent dat ik nog een half uur doorga. Tijd is. Ik zing voor de laatste keer, maar treur niet, als ik daar want het is een half uur? Een vrede, zing deze dan nog een keer? Yeah. Ja. Heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen? Als je straks daar ligt voor hen die jou kennen, yeah. wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, dus bij deze mode aan het leven.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 Death. Met de vloed Hier op ZFM Zandvoort En dan uh... Doen we het volgende nummer Maar ik weet nog niet welk nummer dat is Laten we eens een draai naar dat maken. En dat is. Geworden. Even kijken wat is geworden. Ja, ik zie het al. Daar komt hij. En. Het is geworden. Het is geworden. Niemand minder dan. Katy Perry met Roar. Ja, dames en heren, het is kwart voor tien. Dat betekent dat ik nog een kwartier te zendtijd heb. Ik heb nog steeds elf likes op de Facebook. Gaat het nog lukken om deze tot twintig, misschien dertig te krijgen? Ik heb geen idee. Wat ik wel weet... is dat er nog steeds verzoekjes kunnen ingestuurd inge worden. Via de Facebookpagina Ad maar wat ik zeker weet is dat Nielsen en Jiggy J nu uh, met Hotel Suite op CFM Zandvoort te horen zijn. Nielsen en Jiggy J. Hotel Suite op CFM Zandvoort. Tot de barman ontstopt en vraagt of we willen weggaan. Want zijn dienst zit erop. Naar de lift. Ze kiest dezelfde verdieping.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 Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. Ze is één kamer bij mij vandaan, even aankloppen, blijven staan. Zij is zo so sweet, zo so ergens in een hotelsuite. Zo, zo sweet, zo ergens in een hotel hotelsuite. So, so so hotel Misschien wil zij wel frisse lucht. Ik stap naar buiten, geen geluk.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 en ik heb vooraan nog een king size black. Oh, oh, oh wegens in een hotel suite. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. Ze is dus één kamer bij mij vandaan. Even aankloppen, blijven staan. Zij is waarschijnlijk op doorreis naar Drommeland. kamer 5, ik geloof 06. Achter het schilderij op de wand.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 Nog tien minuten. De seconden tikken weg. Ja. Dit was... Uh, Nielsen en Jiggy Day. Met Hotel Suite. En... Uh, we blijven nog even bij het Nederlandse. Want we hebben hier... Raccoon. Met... Oceaan op CFM Zandvoort. Er is te veel te zeggen En te liegen nog veel meer Heel veel pager bloot te leggen Al doet het graven nog zo'n zeer Ik ben een eikel maar ik leer op Een oceaan Nooit jaloers te hoeven zijn Liefde om je hart te luchten Een oceaan, hoe lekker zou het zijn Was er iets waar ik om wenste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 Dag een helft te zijn, laat die ander nu maar kruipen, een oceaan, vol tranen is van mij. Alleen Helaas, we zijn er bijna dan. Het programma zit er alweer bijna op. Iets voordat ik zo het laatste nummer heb opgestart. Maar voordat ik uh, het laatste nummer opstart, ga ik nog even afscheid van jullie nemen. Ik ben eruit gegaan morgen weer voor de raadsvergadering aan te zetten. Wat het dan zullen jullie iets zonder mij moeten doen. Er zijn nog steeds 11 likes op mijn pagina. Nou ja, ik zou zeggen doneren op een like. Doneren kan trouwens ook uh, door vriend, te worden, vriend of vriendin te worden van ZFM. En uh, volgens mij staat het allemaal uitgelegd op de pagina van ZFM Zandvoort. Dus ik wil je graag bedanken voor het luisteren naar mijn programma. Het was een uh, mooi uurtje, ge uurtje geweest. Maar het wordt nu tegen echt tijd om uh, ja, af te sluiten. Dus uh, het laatste nummertje: de laatste ronde. En ik uh, zie jullie dan, uh, ja, eh, zie me niet. Jullie horen mij morgen dan weer bij de laatste op ZFM Zandvoort. Is dus, uh, het laatste nummertje. Carlo in Irene. Nog drie minuten hier op ZFM Zandvoort.